Middernacht. het is nu woensdag 20 juli. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij de hoorzitting in het Britse Lagerhuis over het afluisterschandaal... hebben mediamagnaat Murdoch en oud-hoofdredacteur Brooks hun spijt betuigd. Murdoch zei dat hij niet verantwoordelijk is... voor de afluisterpraktijken van de krant News of the World. Hij voelt zich misleid door zijn personeel. Oud-hoofdredacteur Brooks zei dat ze de afluisterpraktijken van haar krant... behoorlijk gruwelijk en weerzinwekkend vindt... maar dat ze er niets af wist. De omgeving van de ingestorte zendmast Smilde is veilig genoeg voor onderzoek. De recherche is vandaag begonnen met het speurwerk in en rond de zendmast. Ook de familie die bij de zendmast woont, komt terug naar huis. Bij een sloperij in Rotterdam zijn tientallen gestolen auto's gevonden. De eigenaar van een van de auto's had via een ingebouwde gps-zender in de wagen... met behulp van internet gezien waar zijn auto stond. De politie ging kijken en vond tientallen gestolen voertuigen. Vijf mensen zijn aangehouden. Europa gaat opnieuw met de VS onderhandelen... over het vrijgeven van informatie over vliegtuigpassagiers. In het kader van terrorismebestrijding waren daarover afspraken gemaakt... maar verschillende Europese landen, waaronder Nederland... vinden dat die de privacy te veel aantasten. Zo was afgesproken dat de gegevens 15 jaar worden bewaard. En dat is te lang, vinden EU-landen. De AEX is iets hoger gesloten na het verlies van maandag. De stand was 326 punten, winst van 0,9 procent... Ook in Parijs, Londen en Frankfurt gingen beter. De Dow Jones in New York sloot met een winst van 1,6 procent. Er is optimisme omdat er volgens president Obama... schot zit in de onderhandelingen over de staatsschuld. Op De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse... zijn ruim 1200 wandelaars uitgevallen. Het zijn er iets meer dan vorig jaar. Het weer was beter dan verwacht. komende dag komen de 40.000 overgebleven deelnemers... onder meer door Beuningen en Wiegen. Dan het weer. Vannacht droog en vanuit het westen opklaringen. Ook in de ochtend droog, met in het westen en middenzon. zon. Smiddags buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Meldingen op de A12 en A27. Eerste A12, knooppunt Oude Rijn, Daar is in beide richtingen de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. En op de A27 is in beide richtingen de verbindingsweg dicht bij knooppunt Everdingen. En bij knooppunt Rijnsweert ook door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. Henk Sjoerd Oosting. Ja, een hele goede nacht. U bent van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Casa Luna zomereditie. Waarin we traditiegetrouw in het eerste uur terugblikken op het afgelopen seizoen. Mooie en opvallende gesprekken laten we nog een keer horen. En dan zometeen een gesprek met Jeroen van der Sluis. Hij is docent Nieuwe Risico's aan de Universiteit van Utrecht. We hebben ook dit uur het Hoorspelarchief. En na één uur staan de telefoonlijnen weer voor u open. na aanleiding van het afluisersjournaal in Engeland... wil ik eigenlijk wel met u hebben over hoe het is om zelf in de krant te komen te staan. Waarmee bent u in de krant terechtgekomen? Straks uh, geef ik u uw telefoonnummer en e-mailadres waarop u kunt reageren. Maar eerst dus Jeroen van der Sluis. Het was een uh, uitzending in februari waar aardig wat verontruste reacties op kwamen. Het had met het onderwerp te maken, namelijk de gevolgen van een wet... om bestrijdingsmiddelen eenvoudiger toe te laten. En dat heeft volgens onze gast grote gevolgen, onder meer voor de bijen. En als de bijen niet meer rondvliegen, gaat het stuifmeel niet meer van bloem tot bloem... en verdwijnen die. En dat betekent weer geen voedsel meer voor vogels... En daarmee verdwijnt de diversiteit in de natuur. Over zulke kwesties denkt Jeroen van der Sluis na. En Klaas Drupsteen sprak met hem omdat de Tweede Kamer... toen over de wet rond de bestrijdingsmiddelen zou spreken. Jeroen van der Sluis, hartelijk welkom. Um, universitair docent, nieuwe risico's. Wat, ja, wat, nieuwe wat risico's. Is, wat, wat doe je dan? Uh, ik kijk dan naar uh, risico's van nieuwe technologieën. En vooral uh, risico's uh, waar we nog heel weinig van afweten... omdat het gaat om uh, nieuwe uh, stoffen of nieuwe uh, manieren... waarop we uh, met technologieën omgaan. Ja. Bijvoorbeeld de opslag van uh, CO2 onder de grond in Barendrecht. Ja. Daarvan kunnen we nog niet zo goed overzien... wat daar de consequenties van zijn. Dus dat is een goed voorbeeld van een nieuw risico. En onderzoek jij dat, dat gebeuren dan zelf? Of kijk je naar de uh, randverschijnselen? Ik eh, kijk vooral zeg maar, naar de wetenschappelijke controversie over die risico's... en hoe dat door verschillende wetenschappers verschillend wordt ingeschat... en eh, waarom eh, de, ene, de ene wetenschapper zegt dat het is heel gevaarlijk is... en de ander zegt dat het is veilig is... En zo zie je dat er uh, allerlei verschillende visies op zo'n probleem uh, ja. ontstaan. Het is niet en zo dat je er zelf... En daar uh... probeer je grip op te krijgen. En daarvoor doe je ook zelf onderzoek uh, toch naar, ook die naar die risico's. CO2. Dat doe je toch ook zelf nog? Daar doen we ook zelf onderzoek naar. Ah, okay. ja. Want die risico's zijn hoe je die het beste in kaart kan brengen. En uh, onze specialiteit ligt dan vooral in de integrale risicobeoordeling... waarbij je kennis van zoveel mogelijk verschillende vakgebieden combineert... om een totaalbeeld te krijgen van die risico's. Oké, okay. nou en, en dat heeft ook te maken met uh, die bestrijdingsmiddelen... en de bijen bijvoorbeeld, daar gaan we het zo over hebben. Maar wat heb je de laatste tijd ontdekt? Even los van de bestrijdingsmiddelen, dat zou zo al tijd gaan. Wat ik spannend ontdekt heb. Ja. Ja, ja, Nou, kom maar op. Ja, dat, uh, er zijn allerlei uh, spannende nieuwe dingen... Uh, uh, Eén ding uh, wat best spannend is, is dat uh, er een, nu een verschuiving is naar de ledlamp. Dus er komen steeds meer komende ledlampen uh, op de markt. Ja. En als je kijkt naar ledlampen, die hebben een wat ander spectrum dan andere verlichting. En er zit heel veel blauw licht in. Dus er zit ja. een enorme piek in het blauwe licht. En er zijn wetenschappers die zeggen van, is dat nu wel goed? Want dat zou de huishouding in het menselijk oog kunnen verstoren. Uh, dat is een biologisch effect. Of dat ook een gezondheidseffect zou kunnen hebben. Je, dat we weten we als nog als niet. Als de melatonine. En er wordt dus nagedacht over. Moeten we niet normen maken. Waardoor die ledlampen iets minder blauw geven. toch nog heel rendabel zijn. Maar zouden we niet eens moeten kijken. of we daar iets mee moeten doen? Maar wat is dat met die melatonine? En ook sommige. Melatonine. Melatonine is een hormoon. wat uh, te maken heeft met de slaapregulatie. Uh, de biologische klok. Ja. We kennen het allemaal wel van de Jetlag. Als je van oh, ja, ja, ja. tijdzone wisselt, dan uh, zijn er wel eens mensen die nemen van die pilletjes. Uh, en die werken eigenlijk ook weer op de melatoninehuishouding. Ja, dus kort gezegd komt het er op neer dat als we veel van die ledlampen hebben... dat we misschien minder goed kunnen slapen. Of beter, dat weet je nog niet. Oh, uh, dat, de, dat kan ook, nou, dan is er niks aan de hand. Invloed te kunnen hebben op. Uh, sommige mensen gebruiken het juist ook uh, om beter gehumeurd uh, te raken. En van hun winterdip af te komen. Dat, uh, dat is ook blauw licht op, Daar ]heid. zit dan ook wat meer blauw licht in. Oké. Okay. Maar dat is dan weer een balans tussen te veel en te weinig. Maar, maar in ieder geval moet je. Dat... Bij zo'n nieuwe technologie moet je er even goed naar kijken. Van, uh, ja. Zit daar dan toch niet weer een negatief effect aan waar je tijdig een norm voor moet stellen? Ja zodat je straks uh, niet uh, een van die risico's een faalfactor wordt... bij zo'n technologische ontwikkeling. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we op efficiënte verlichting overgaan. En dan moet er niet uh, weer een niet probleem worden. aan zitten. Nee, dat ja, dus ik, ja. dan moet je tijdig bij zijn. Een probleem is trouwens al dat ik een keer kerstverlichting kocht... die inderdaad hartstikke blauw bleek te zijn. Dat was heel lelijk. Bij, bij kerstverlichting moet het een beetje sfeervol zijn. Met die ledlampjes vond ik het een stuk minder. Nou, de, de huidige ledlampen ja, hebben die... dat opgelost. Dat <laughs> die... <natuurlijk laughs> ik heb ook nieuw, inderdaad. dus Het is, is, het is nu die... weer beter. Ja. Moet ik toegeven. Goed, we gaan even naar dat bestrijdingsmiddel. Dat, er is een groep bestrijdingsmiddelen, een nieuwe groep. Die heet uh, neonicotines. Of neonicotine? Ja, dat het is een wel. hele moeilijke naam. Maar eigenlijk komt het op neer, je neemt nicotine uit het tabaksplan. Ja. Ja. En nicotine is van nature een insecticide. Dat wordt ook al langer gebruikt als insecticide. En de, in 1991 heeft een Japanse chemicus van Bayer... een van die grote chemische agrochemische concerns... Uit Duitsland? Uit Duitsland, die heeft een uitvinding gedaan. Die heeft bedacht dat als je een chlooratoom aan dat molecuul toevoegt... dat het dan heel veel beter werkt als insecticide... Ja. En zo is eigenlijk een super insecticide ontstaan. Ja, en dat werkt anders. Hè? Want vroeger werd het gewoon op de blaadjes, op de, nee, op de bomen ja. gespoot, als het ware. Ja. En op de... Vroeger dat noemen we contactinsecticide. Dus dat vormt bovenop de plant een laagje gif. Ja. En als een insect daar een hapje van neemt, dan overleeft hij dat niet. Dus op die manier is die plant dan beschermd tegen insectenverraad. Ja, daarom gingen wij Maar dit appel... werkt anders. Appels wassen? Precies, dan konden we het weer afwassen. Ja. Dit noemen we een systemisch insecticide. En dat wordt eigenlijk in de fabriek al om het zaadje gedaan. En als je het zaadje dan zaait, dan wordt het uit de zaadcoating opgenomen in de plant. Ja. En de plant wordt dan van binnenuit giftig. Dus het zit in de sapstroom dus van als de je, plant. als je dan een appel eet, en de dan hele... kun je het er niet meer afwassen? Nee, het zit, over, het zit in elke cel van de appel. Dus het zit overal in. Ja, ja. Ja. En... Maar het zit er een heel, heel, heel klein beetje in. Want je kan wel bedenken, in zo'n zaadcoating kan je bijna niks kwijt. Nee. Maar dat is toch omdat het 7000 keer krachtiger is... dan bijvoorbeeld DDT voor insecten. Dus het is 7000 keer giftiger dan DDT. Ja. Daarom heb je er bijna niks van nodig... om een dodelijk effect op insecten te krijgen. Dus, dus dat zit helemaal in die uh, nou, groenten en fruit. En, ik weet niet, waar smeren ze het allemaal op? Op wat voor zaadjes? Het zit, uh, nou, in Nederland is het heel ruim toegelaten. Dus het zit bijvoorbeeld in de, in de aardappelen, in het mais. Het zit in uh, de... In uh, de tomaten, in de paprika's, in de Spaanse pepers, in de broccoli... in de bloemkool, in de, uh, in de uien, in de, in de suikerbieten. In, dus uh, zit het ook ergens niet in? Het zit in, de, in de bollenteelt wordt het heel veel gebruikt, maar die eten we dan niet nee. op. Het zit wordt in de snijbloem, maar wordt het uh, heel erg veel gebruikt. Zit, zit het ook ergens niet in? Is het ergens verboden? Ja, er zijn ook nog wel gewassen waar het verboden is. Maar dat is een kort lijstje in ja, Nederland. Noem <laughs> eens wat. Noem eens wat. Um, Even denken hoor. Ja, je, ik kan er zo nee. graag in bedenken. Het is voorwaardelijk. Ik geloof dat het een koolzaad uh, verboden is, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar, maar goed, in, in, bij, in bijna probleem. alles zit het dus. Ja. En er zit dan een heel klein beetje in. Uh, en wat doet het dan met die insecten? Het is een zenuwgif. Dus het uh, verstoort de prikkeloverdracht in de zenuwen van insecten. Ja. Uh, waardoor ze verlamd raken. En over welke insecten hebben we het dan? Nou, het is natuurlijk bedoeld voor plaaginsecten. Dus dan hebben we het over luizen, over ritnaalden, over de maïswortelboorkever... en allemaal van die vreselijke beesten die onze bezen. oogsten bedreigen. En die volgens de agrochemische industrie zo snel mogelijk moeten worden uitgeroeid... om onze oogsten maar op te krikken. Ja. Maar er zitten natuurlijk ook effecten aan op de insecten waar het niet voor bedoeld is... Ja. En daar ligt het probleem Omdat die, die ook, er ook van snoepen. Ook de bloemen worden giftig van die planten. Ja. En in de bloemen zit uh, nectar en stuifmeel. Dus het stuifmeel en de nectar zijn ook giftig. En bijen die leven van stuifmeel en nectar. Ja. En daar gaat het mis. Dus dan gaan ook beesten die wij eigenlijk hard nodig hebben. Want bijen zijn ja. heel belangrijk voor de... Uh... Ja, voor de natuur, voor de biodiversiteit. Maar ook de, ook de regenwormen die in de bodem de organische stoffen weer moeten afbreken... die uh, trekken het ook niet en die kunnen dus ook de stoffen niet meer afbreken... Wat waardoor de hele kringloop in de natuur verstoord wordt. Want als wij zo'n zo regenworm, uh, voordat hij dood is, even uit de grond trekken... we doen hem aan een haakje en we gaan hem mee vissen... krijgt die vissen het dan ook? Ja, maar voor vissen en voor zoogdieren en voor mensen is het veel minder schadelijk. En weten we dat al of denken we dat? Nou, als we kijken naar de directe toxiciteit, dan uh, weten we het. Dat is die kun je heel goed meten. Ja. Wat we nog niet weten, is wat er gebeurt als je heel erg lang... een heel klein beetje van die stof binnenkrijgt. Iedere avond je hele leven want, lang aardappelen eet. Want het is dan in 1991 uitgevonden. En het is in 1994, 1995 voor het eerst op hele kleine schaal... experimenteel gebruikt in, ja. in Frankrijk in de zonnebloemteelt. En daar ging het meteen al mis met de bijen. En... Daarna is het op steeds grotere schaal gebruikt. En vanaf 2004 is het doorgebroken. En heeft het eigenlijk de hele gewasbeschermingstechnologie op zijn kop gezet. Want, hoeveel, Want het, hoeveel is, nu, mensen het op... is nu het wereldwijd het meest gebruikte insecticide en het snelst groeiende. En een hoeveel kwart, procent? Is kort? Een kwart van de wereld insecticidenmarkt is nu neonicotine insecticide. Ja. En dat was tien jaar wat... geleden was dat nul. En dat groeit dus enorm snel over een tijd. Dus in tien jaar tijd ziet de hele insecticidenmarkt er compleet anders uit door deze innovatie. Ja. We gaan even terug naar die beestjes die dat binnenkrijgen, die, die op de aardappel of op het fruit zitten en die, die gaan daarvan eten. Vallen die meteen dood neer? Oh nee, nee je zei, het is op het zenuwstelsel, maar dan ga je niet meteen dood, van Nou, als je zeg maar, de hoeveelheid die in de planten zit, is zo gemaakt dat ze er direct aan dood gaan. Ja. Wel, die gaan er ja, meteen aan als die, dood. Als je, als, je daar, als een luis daar aan zuigt, dan uh, die wordt hij verlamd en dan uh, ja. gaat hij dood. Het is geen ja. lange leiders weg. Als een bijder van. Uh, Nee. Nou, in die pollen en de nectar zit iets minder. En daar zit dan ook het probleem. Want daardoor neemt de bij gaat er niet direct aan dood. Maar neemt het mee naar het nest. Ja. En daardoor raakt zeg maar, al het voer in het nest wat daar wordt opgeslagen. Al het stuifmeel, de hele stuifmeelvoorraad en de, de honingvoorraad. Die raakt ook besmet. Ja. En ja, daar, het heeft dan. We noemen dat subletale effecten. Ja, moeilijk woord. Mocht ze niet gebruiken, maar. Nee. De gezondheid van bijen wordt aangetast zonder dat ze direct dood aangaan. Maar ja. daardoor krijgen natuurlijke vijanden van de bijen krijgen een veel grotere kans... als die bijen minder vitaal en minder gezond is. Ja. Uh, en dan zie je ook dat de, de bijenstand sterk uh, terugloopt. En wie zijn die niet natuurlijke vijanden? De faroameid is een uh, bekende, maar ook bijvoorbeeld een uh, schimmel. Een, een nozema serranae, een, een darmschimmelinfectie. Het is niet precies een schimmel, maar ik ja. noem het maar even een ja, schimmel. Okay. Uh, dus allerlei bijen Dus de ziekten, weerstand van die, die bijen neemt gewoon toe. enorm af? Ja. Uh, ja. En, en hoeveel bijen zijn daardoor doodgegaan, verdwenen? Hoeveel bijenvolken? Is daar iets over te zeggen? Nou, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Om, uh, omdat bijensterfte een heel complex aan oorzaken is... die allemaal een beetje bijdragen. Ja, dus er zijn wetenschappers die zeggen... Uh, maar er zijn, er zijn wetenschappers die zeggen... nee, dat komt helemaal niet. Precies, de ja. Het is komt een door die, het komt door die mijten. De ene groep wetenschappers zegt van nou het is de varroa en het zijn de bijenziekten. En de andere groep wetenschappers zegt nou we zien toch wel een hele grote toename van sterfte sinds dat die insecticiden er zijn. En we kunnen dat ook heel goed verklaren door hoe het werkt vanuit de toxicologie. Ja. En weet jij dat zeker het dat het werkt. toch aan die bestrijdingsmiddelen ligt? Ik uh, heb wel een heel erg sterke aanwijzingen. Uh, als ik alles naast elkaar zet en alle vakgebieden combineer... dan zijn de aanwijzingen zo sterk dat uh, ik wel zeg... van dat is een grote of een hele grote rol. Het ja. is zeker geen kleine rol. En ben jij dan helemaal objectief als je dat uh, beslist? Uh, niemand uh, is helemaal objectief, dus dat, uh, dat ben ik ook niet. Uh, je probeert wel om zoveel mogelijk... Uh, zeg maar alle voor's en tegens naast elkaar te zetten. Dus wat we ook gedaan hebben is... Uh, een groot aantal verschillende experts op dit gebied... van verschillende vakgebieden bevraagd. Ja. En hun laten schatten zeg maar, wat het relatieve aandeel is... van de verschillende oorzaken in de intensieve landbouwgebieden in Frankrijk... voor de daar waargenomen bijensterfte. Ja. En dan zie je dat de universitaire onderzoekers... die zeiden 80% van wat we hier zien is te verklaren... door dat nieuwe landbouwgif. Ja. En de onderzoekers van Bayer CropScience, die het hebben gemaakt... die zeiden... Hooguit 5% van wat we hier zien kan door dat gif worden verklaard. Je hebt op een andere niet. universiteit gezeten. En die zeiden van het zijn vooral ziekten. Maar als je gaat kijken hoe het werkt, dan is het eigenlijk uh, uh, ook zo dat als je het in hele lage dosis toepast... Ja. dat je de natuurlijke vijanden het voordeel uh, geeft waardoor die toeslaan. Ja. Ook in de, in de productfolders van Bayer CropScience zelf... staat dat heel goed uitgelegd om termieten uit te roeien. Want daar wordt het ook voor gebruikt. Ja. Eten die de houten huizen op, dat willen we niet. En dan zeggen ze, dan moet je honderd keer onder de dodelijke dosis uh, doseren. Uh, want dan worden schimmels tienduizend keer gevaarlijker voor die uh, termieten. Dus... Het insecticide geeft het eerste setje en de natuur maakt het af. Dus ze geven het eigenlijk toe dat het Je geeft voeder, een zo hele werkt. lage dosis, zodat de mieren en de termieten het meenemen naar het nest. Als je het te hoog doet, dan zijn ze al dood voordat het gif in het nest ja. is. En daardoor roeien je dus niet de individuele mier of de individuele termiet uit... Maar de hele gemeenschap. Maar de hele kolonie. Ja. En, is en het dus maar dan even terug naar de vraag. Uh, van hoeveel bijen denk je dan dat er... Daardoor hoeveel volken zijn daardoor, hoe, hoe het percentage dat verdwenen is daardoor. Ja, ik vind het heel moeilijk om daar een uitspraak over te doen. We zien dat het normale niveau van bijensterfte zou 8% zijn... als we het over de wintersterfte hebben. En in Nederland is het nu 29%. Het, uh, de niet de afgelopen winter, maar de winter daarvoor. In de Verenigde Staten is het inmiddels 35% van alle bijenvolken... Die, uh, die de winter niet overleeft. Ja. En dat is en dat veel, heel meer veel dan hoger maar... dan dat het tien jaar geleden okay. was. En het is een groot aantal jaren, is het al veel te hoog. Ja. En als je dan gaat kijken naar alle andere oorzaken, dan schat ik dan, ja, je vraagt het me nu zo, maar dat is dan een redelijk wilde schatting, want het is moeilijk ergens op te baseren. Maar ik denk toch wel dat de helft van de toename van die sterfte wel te maken heeft met bestrijdingsmiddelen. En het grootste aandeel daarvan zijn de neonicotine. Okay. Maar er zijn ook nog andere bestrijdingsmiddelen. Even door naar de gevolgen verder, want uh, bijen gaan dood, mieren gaan dood, muggen gaan dood. En wat gaat er dan verder allemaal dood? Want dat, dat, dat werkt door in de natuur. Ja, we hebben ook gekeken uh, waar... In Nederland zijn er nogal hoge zijn. Op sommige plekken zit het uh, meer dan 100 tot meer dan 25.000 keer... boven de wettelijke norm in het opvlaktewater. Ja. Boven wat we veilig vinden voor uh, ecosystemen. We hebben dus vergeleken uh, hoeveel insecten worden er geteld... en hoeveel vervuiling is er op die plek. En als je dat tegen elkaar uitzet, dan zie je een heel sterke correlatie. Dus hoe meer gif er in het water zit, hoe minder insecten er zijn. Ja. Nou, minder insecten betekent minder vogels... want heel veel vogels leven uitsluitend van insecten. Of als ze van meer dingen leven, zie je vaak dat hun jongen... alleen insecten krijgen als voedsel. Ja. Dat het een belangrijke eiwitbron is voor de groei van de kuikens. Ja. Dus, maar het is, dus uiteindelijk Die hebben gewoon minder te eten. Uh, ja. Het is niet zo dat het ook uh, giftig is voor vogels, waarschijnlijk. Het is niet uh, rechtstreeks giftig voor vogels. Behalve als vogels die gekote zaden uit de grond gaan oppikken, dan krijgen ze te veel binnen en daar zijn wel acute vergiftigingsverschijnselen van ja. bekend. Dus, dus het heeft enorme consequenties. Ja, als je dit op hele grote schaal toepast en die schaal wordt steeds groter, het is al een kwart van de wereld insecticidenmarkt, ja. dan gaat dat uiteindelijk ook impact hebben op de vogels, maar ook op de vissen die ook weer insecten eten. Het maar heeft dat, ook weer gevolgen dat... voor de, uh, de kikkers en uh, alle andere insecteneters, de egeltjes die eten ook insecten. Dus er is, het is een hele keten die verstoord wordt. Je haalt een laag uit de, de voedselpiramide uh, weg. En dat kan niet zonder consequenties blijven. Maar dan gaat het toch uiteindelijk ook de mensen bereiken? Of is dat nou, de, het gedacht. gaat de mens al eerder bereiken... omdat de bestuivende insecten er uh, uh, aan doodgaan. En zonder bestuivende insecten kun je nog heel moeilijk landbouw bedrijven. Want je hebt insecten nodig voor het bevruchten van, uh, van fruit. Uh, je krijgt geen zaden zonder insecten. Je kan ook geen katoen meer maken zonder insecten, zonder bestuivende insecten. Geen chocola, geen koffie. Je hebt daar allemaal bestuivers voor nodig... die het stuifmeel van de meeldraad naar de stamper brengen... Ja. om zo te bevruchten. En vooral de kruisbestuiving is, is heel belangrijk. Dus wij krijgen ook minder te eten? Maar het... ja, de Rabobank heeft dat net uitgezocht in een, in een rapport. En die zeggen, 90 gewassen die heel belangrijk zijn... die raken we kwijt als er geen bijen meer zijn... Ja. En die zijn samen 35% van de wereldvoedselproductie. Dus daar hebben we het dan over. En, en toch ook de gezondheid, onze gezondheid. Zijn er al wetenschappers die zeggen het is ook gewoon slecht voor de mens? Ja, er zijn Canadese wetenschappers die zeggen van... we moeten toch nog eens goed kijken. Als we kijken naar het werkingsmechanisme... Uh, die, die zenuwreceptor in de zenuwcellen, die zit bij de mens ook. Uh, uh, deze stof bindt er iets minder sterk mee dan bij insecten. Maar het bindt er wel mee. En dat is dezelfde receptor die een hoofdrol speelt bij Parkinson en Alzheimer. Dus op basis van dat theoretisch model zeggen die Canadezen van... we moeten toch wel voorzichtig zijn met die stoffen... en zorgen dat je er niet te veel van binnenkrijgt. Ja, want anders... We hebben dan eigenlijk het probleem van de chronische toxiciteit, zoals we dat noemen. Als je 40 jaar lang... Hele, die hele kleine beetjes? hele lange tijd steeds elke dag een heel klein beetje binnenkrijgt en het gaat steeds naar dezelfde plek in je hersenen... en geeft er een klein beetje schade, dan kan dat zich wel opstapelen. En krijg je dan geheugenverlies bijvoorbeeld? Op, nou, je krijgt Parkinson of Alzheimer. Als die theorie ja? zou kloppen, als die theorie klopt... En wat denk jij, klopt die? Ik kan dat niet beoordelen. Ja, je, je, je zegt van, wat weet je... Of het klopt, weet je pas, als je op alle uh, aspecten... die met causaliteit te maken hebben, een, een plus kan scoren, zeg maar. Dus we hebben nu alleen uit de, de theoretische toxicologie... hebben we ja. evidentie uh, dat het een probleem... is. Dus dat is voor jou nog te weinig? Omdat we is... weten het nog niet epidemiologisch. We ja. hebben nog geen gegevens, omdat mensen nog maar... vijf tot tien jaar zijn blootgesteld aan deze stof. Ja. Uh, en je kan het pas, pas vaak zien na 30, 40 jaar. Dus daar zijn we nog niet. Ja. Ik wil heel even naar dat bedrijf Bayer, want... Uh... Uh, krijg je wel eens een mailtje van ze? Dat ze zeggen van, u uh, ziet het helemaal fout. Of, uh... Ik, uh, ik krijg wel meer dan een mailtje van ze, want ze, ze zijn regelmatig, uh, zeg maar, in de je oppositie beetje, tegen onze studies. wat ja. ja. was, was grappig, want he? we hadden... Uh, in, 2009, in mei 2009 hadden we een brief gestuurd naar het NRC... om uh, dit probleem onder de aandacht te brengen. Van, uh, een beetje de noodklok luiden van... jongens, het uh, gaat mis. Dit is een groot probleem. Uh, voor, ja. voor uh, Ook voor Nederland. En de volgende dag ging Bayer Kropzijns aan de telefoon bij de universiteit... om te vragen wie of dat mijn leerstoel uh, financierde. Dus <laughs> ik moest daar wel erg om lachen. En, maar is dat dan niet een beetje bedreigend? Uh, Nee, ik, ik ervaar dat niet als bedreigend. Dat is gewoon een spel. Kijk, zij doen hun best om hun stoffen zo lang mogelijk op de markt te houden. Ja. En, uh, en wij doen ons best om zo goed mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen en een zo gebalanceerd mogelijk risicoanalyse te Want zij verdienen daar natuurlijk enorm veel mee als 25 procent. Het is hun best, uh, best verkopende product. Het is, uh, ze hebben een top 10 in een jaarverslag, kun je dat zien? Ja. En dan staat op nummer 1 en nummer 4 van de top 10... staan twee insecticiden die allebei tot de neonicotine behoren. In Eén van... is imidacloprid en vier is clotianidine. Daar, kijk of ik dat morgen en nog dat weet. Het is samen, maar even, even hoeveel... Ja, dat... 700 miljoen uh, euro uh, omzet hebben ze daarvan. 700 miljoen, dat is voor mij heel veel, maar voor u ook. Dus. Dat is 10% ongeveer van heel Bayer Science. Vandaar dat ze af en toe even een stukje... <laughs> ja. De stuur en het is even. voor hen de sterkste groei in de markt, hè? Ja. Want de groei is echt explosief. En het is nu in, al in meer dan 120 landen toegelaten. Ja, en toch is het niet bedreigend? Als zij jou bellen of mailen of de universiteit? Nee, ik ervaar dat niet als ah. bedreigend. Ik vind dat uh, ja, in, een interessant uh, spel <laughs> waarbij de industrie ja. zijn rol speelt... en de wetenschap uh, de anderen. Nou, ja. Ik ben blij dat je het zo ziet. We gaan even naar wat muziek. Want ja. je hebt muziek meegenomen. Wat is dat? Ik heb uh, Christina Branco uh, meegenomen. Een beetje Portugees, Fado-achtige uh, ja, muziek. Dat is mooi. Dit nummer is een surrealistisch uh, gedicht. Het, uh, het lijken Portugeese woorden, maar het zijn eigenlijk uh, een soort uh, fantasieklanken. Uh, maar het klinkt heel erg mooi. Ja. En ja. waarom? Waar, vind je het gewoon mooi of heb je er ook iets speciaals mee bij... Ja, ik, heb dat, eh, ik kom graag in Portugal en ik heb nogal eens con conferenties in Lissabon. En als je Mooi, dan de, in die smalle oh, ja, straatjes ja, ja, ja. loopt met die Fado-muziek... Oh, die er uit de restaurantjes ja, ja. komt... Hoe laat, dus hoe beter. Uh, ja. Dat roept helemaal die sfeer op. En ik was er laatst ook weer op een, op een conferentie over uh, verzoening in het klimaatdebat... Hè, waar ook zulke extreme posities zijn ingenomen. En waar we gekeken hebben of we de sceptici en de alarmisten... Uh, weer met elkaar in gesprek konden brengen. Ja, en dan kun je aan het eind van de dag wel wat mooie muziek gebruiken. Precies. mij misschien een beetje raar om te zeggen, maar wat zou ik toch blij zijn als mijn stem zo zou klinken? Als ik zo mooi zou kunnen zien. Het is echt een prachtig sluit, ja, Het is sluit, formidabel, he? ja. ja. ja. Cristina Branco, of eh, volgens mij zeggen ze daar Branco, hè? Dat Portugees, en dat, dat nummer heet Redondo Vocabulo. Redondo Vocabulo. Toch? Dat ja, was ik weet ook niet, eigenlijk niet precies hoe je het uitspreekt, maar hou het daar maar op. Misschien, zoiets is het in ieder geval. Maar het was heel, heel mooi. mooi. En het is ons aangeboden door Jeroen van der Sluis, want die is de gast in Casaluna, eh, universitair docent. Uh, nieuwe risico's. En ook nog, trouwens, hoogleraar in Versailles... twee maanden per jaar geloof ik, kenniskwaliteit Ja. Dat lijkt Sinds me... 2004 alweer. Dus uh, je spreekt ook nog goed ja. Frans. Nou, gelukkig mag ik daar in het Engels uh, lesgeven en uh, onderzoek doen. We een gaan heel even... internationale groep. ja, ja We gaan het even hebben over iets wat je niet bepaald een nieuw risico kunt noemen... maar wat wel heel interessant is om daar even naar te kijken... omdat het misschien wel iets zegt over de nieuwe risico's... Uh, waar we op dit moment mee te maken hebben. Dat is asbest. Asbest is uh, voor de jaren dertig, zei je, wanneer is, dat, uh, wanneer is ontdekt dat asbest ongezond is? Dat je er kanker van krijgt? Uh, asbest uh, wordt eigenlijk al sinds uh, 1890 of zo gebruikt, dus al heel lang. Uh -huh. En in de jaren twintig uh, begon het toch wel duidelijk te worden... dat uh, werknemers in de asbestfabrieken uh, een eigenaardige longziekte allemaal kregen. En allemaal dezelfde. Dus de huisartsen daar in de omgeving begonnen wel aan de bel te trekken... van er gaat iets niet goed met het uh, asbest. Ja. Wanneer was zeker dat je er kanker van ging? Dat was eigenlijk in uh, midden jaren dertig uh, was dat al uh, zeker. En ja. wanneer is asbest verboden? Uh, asbest is in Europa verboden eind jaren negentig. Dus dan zitten we meer dan zestig jaar later. Ja. Uh, ja. Hoe is dat mogelijk? Ik heb ook een heel, heel mooi citaat uit uh, 1934 van ja? het hoofd van de inspecteur der fabrieken. Ik probeer het even uit mijn hoofd. Maar hij zei in 1934, zei hij, als we met de kennis van nu terugkijken op uh, dat asbestrisico... dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat we dat gevaar van asbest niet eerder gezien hebben... en dat we zoveel kansen hebben laten liggen om in te grijpen en om er iets aan te doen. Dat zei hij in 1934? Hij zei dat in 1934 tegen het Britse parlement. En het heeft nog 60, 65 jaar geduurd voordat uh, Europese regeringen dan besloten om het ja. in de band te doen. Dat was aan Dovermans oren gericht. Hoe ja. kan dat nou? Hoe werkt dat dan in de praktijk? Want je, je weet dat er mensen aan dood gaan en toch denk je van... nou ja, ach, ja. laat ook maar zitten in die huizen. Nou, er zijn vaak grote belangen bij uh, gemoeid. Want er uh, is toch iemand die het produceert en exporteert... en het graag zo lang mogelijk op de markt wil houden. Dus dat speelt altijd mee. Je loopt tegen een muur aan van onverschilligheid uh, bij... Uh, Eigenlijk alle betrokken partijen. En bij een verschijnsel wat uh, Ulrich Beck, een socioloog uh, uit Duitsland... die heeft dat uh, in zijn boek Risk, Risk Society heeft dat genoemd. De georganiseerde onverantwoordelijkheid. Maar en, mensen halen hebben eigenlijk De samenleving op. zo ingericht dat je uiteindelijk niemand kan aanwijzen... die verantwoordelijk is voordat die risico's op een goede manier gereguleerd worden. Ja. Dat heeft heel lang geduurd voordat het dan toch gelukt is. Maar je zegt, ook, mensen, door, nee, maar je, de... je zegt ook dat mensen hun schouders ophaalden. Ja, er is een hele grote onverschilligheid. Is dat altijd zo? En dat is vaak zo als, de, als er uitgestelde effecten zijn. Dus als je niet direct een effect hebt, maar zoals asbest, je ademt het nu in en dan over twintig jaar krijg je daar mesothelioom of een andere longziekte van. Dat kan ook wel vijftig jaar duren. Dus er zit heel lange tijd ja. tussen de blootstelling en het optreden van de ziekte. Dat maakt mensen heel erg. Dat maakt dat we het heel moeilijk vinden om daarin te grijpen. Ja. Mensen stoppen ook niet met roken. Hè? Als je er direct aan dood zou gaan, dan zou je wel stoppen. Maar omdat je pas heel laat in je leven daar problemen mee krijgt. Ja kunnen we nu haast niet de beslissing nemen om dan maar te stoppen. Ja, ja er zijn er genoeg die het dus, wel doen. Er zijn bezoeken. er heel veel die gelukkig uh, ja. wijs genoeg zijn om het wel te doen. Maar daardoor was die onverschilligheid ontstaan. Had het er ook mee te maken, waar je het net over had, dat, uh, dat er bij ieder onderzoek altijd wel weer een andere onderzoeker is die zegt, ach, ja, als dat, het best, uh, hij, dat speelt heel erg mee. Van. Want er is altijd wel weer, weer een studie die zegt, het valt mee, of het, het zou ook nog andere oorzaken kunnen hebben, of, uh, en zolang er zeg maar, uh, mensen die het moeilijk vinden om die beslissing te nemen... zich nog kunnen verschuilen achter, er zijn nog onzekerheden. Ja. En er kunnen meer oorzaken zijn. Dan krijg je de, de, de valkuil dat je zegt, we gaan eerst meer onderzoek doen. En we hebben meer onderzoek nodig om een maatregel te kunnen rechtvaardigen. En tot die tijd doen we dus niks. Ja. We gaan meer onderzoek doen. Maar wordt dat dan wel meteen gestimuleerd en... Uh... En dat hebben we dus steeds gezien, hè, want we hebben de minister Verburg gevraagd... van doe iets aan die neonicotine- en bijensterfte. Ze zegt, oké, okay, ik ga er wat aan doen. Ik ga meer onderzoek doen naar ja. de oorzaken van bijensterfte. En vervolgens is dat onderzoek nauwelijks over de insecticide gegaan... en helemaal over de Faroamheid. Dus Ze doet ook al het verkeerde onderzoek. Ja, ja. We zijn nu al maar... jaren verder. en minister, hoe heet de staatssecretaris Bleker zegt nu... Ja, het is een complex probleem, veel oorzaken. We gaan, wat we eraan gaan doen is meer onderzoek. Maar we kunnen nu nog geen maatregelen nemen, want er zijn meer oorzaken. Ja, ja. ja als je meer en, en onderzoek terug... doet, zijn er nog steeds meer oorzaken. Even terug, ja, dat, er komen alleen ja. maar meer oorzaken bij waarschijnlijk. Maar dat, dat werkte dus ook zo bij asbest. Ja. En dan zijn het inderdaad de staatssecretarissen en de ministers van deze wereld... die moeten zeggen, uh, asbest ja. moet ophouden en moet weg mag niet meer gebruikt worden. En dat duurt. En er dus... moeten heel veel barrières genomen worden. Barrières, zeg maar, ministeries die moeten samenwerken met elkaar... om dit probleem op te lossen. Disciplines, vakgebieden in de wetenschap... die met elkaar moeten samenwerken om het probleem te begrijpen. En die eigenlijk gewoon allemaal hun eigen ding willen doen... en niet samen naar een maatschappelijk probleem willen kijken. Ja. En, dus niemand en neemt die verantwoordelijkheid. Maar is, is er eigenlijk iemand verantwoordelijk? Kan je iemand de verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven? Of is het ook echt... Te ingewikkeld daarvoor. Nou, Je zou eigenlijk de verantwoordelijkheid ook uh, bij de producent moeten leggen. Er moet een productverantwoordelijkheid zijn zodat uh, we erop kunnen vertrouwen dat als nieuwe producten op de markt komen, dat die veilig zijn. Ja. En daarvoor moet je dus niet achteraf gaan kijken wat de risico's zijn, maar helemaal in het begin van ja, maar... het innovatietraject, als er iets al nog op de tekentafel ligt, al nadenken: van hoe kunnen we zorgen dat dit uh, duurzaam en veilig is. Maar dan moet zo'n asbestproducent, die moet twintig jaar wachten... want uh, dan, ja. dan pas worden mensen er ziek van. Ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Nee, maar die had wel eerder verantwoordelijkheid kunnen nemen. En Bayer CropScience ook. Die had zelf dit product van de markt uh, horen te halen... als zij echt hun uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden nemen. En die hadden dan zich veel meer op de groene chemie moeten gaan richten. Ja. En uh, op duurzame producten moeten gaan maken. Ik maar vond... daar kiezen ze niet voor. Ze kiezen voor de winst. Want ze kiezen voor efficiëntie. Ja. En niet voor uh, want ze, ze zeggen, niet voor duurzaamheid. Wij zijn er voor de ze... winst. Ja. Maar even weer terug naar de Asbest. Want dat heeft dat intrigeert mij enorm dat het zo lang geduurd heeft. Heeft dat ook met wetenschappers te maken dat zij gewoon uh, dat wetenschappers zich veel te veel voor het karretje bijvoorbeeld van de producent uh, laten zetten. We... Ik denk dat, het dat daar nog niet eens zo heel veel heeft uh, meegespeeld. Bij andere uh, historische case studies denk ik wel. Uh, in de tijd ook bij DDT. En, uh, maar ik denk dat hier bij asbest uh, er ook... Uh, ja, uh, toch wel weer uh, andere factoren ja. uh, een rol hebben gespeeld. Dus dat zijn toch de, de, de belangen van de producent bijvoorbeeld? en mensen die Ja, je, je... zag ook toen, uh, toen de Europa dan eindelijk dat uh, verbod afkondigde... toen ging uh, Canada, de grootste exporteur... ging onmiddellijk uh, een zaak aanspannen bij de Wereldhandelsorganisatie. En die zei van, ja, er is nog niet genoeg wetenschappelijk bewijs... om dit van de markt te nemen. Echt waar? En dat schaadt ons in onze handelsbelangen. Dus Canada heeft heel lang geprobeerd om dat tegen te houden. Is nog in beroep gegaan. Is dat nog een en... tijd gelukt ook? Dat is nog een tijdje gelukt en uiteindelijk uh, hebben, heeft Canada het verloren... en is het uh, definitief verboden in de... In de... In Europa. En is Helaas gewoon... is het in andere landen nog steeds toegelaten. Dus in India, in China en in Rusland uh, wordt het nog volop uh, gebruikt... en is er nauwelijks uh, regulering om die risico's tegen te gaan. Maar hoe kan dat nou? Die zijn toch ook niet gek? Of, dat maakt... ja, dat nou, is nog steeds blijkbaar... die onverschilligheid. Is. Blijkbaar wel, men is onverschillig, want uh, ja, het zijn vooral werknemers... die er veel mee in aanraking komen, die de nadelen ondervinden. En uh, die hoor je niet. We hebben bijvoorbeeld in, uh, <kwijt> in Nederland gaan er per jaar 1600 mensen dood... aan de gevolgen van asbest. Dat is twee keer zoveel als het aantal verkeersslachtoffers. Verkeersslachtoffers ja. is nu zo'n 800 per jaar. Ik vrees dat het nu omhoog gaat, omdat we nu weer naar de 130 kilometer per <laughs> uur gaan. <laughs> dat is nou, prachtige maar we hebben heel weinig wegen, geloof ik. Want in mijn colleges risicomanagement geef ik elk jaar even het voorbeeld van de verschillende risico's. En elk jaar moest ik een lager getal geven voor de verkeersdoden. Dus ik dacht, nou, dat gaat de goede kant op. Het begon uh, zes jaar geleden op 1200 en we zitten nu op 800. Dus, uh, ja. Maar ik vrees dat ik volgend jaar een ander getal moet gaan zeggen. Maar in ieder geval zijn er controle. nog heel veel mensen die aan de gevolgen van asbest sterven... hoewel het niet meer uh, gebruikt mag worden. Maar dat, zijn, dat, is, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het zo'n lange incubatietijd heeft. Ja. Um, wat kan je nou van, van, die situatie, van die situatie leren voor bijvoorbeeld dat uh, bestrijdingsmiddelenprobleem? Nou, wat je ervan kan leren is dat je dus veel eerder moet ingrijpen... en niet steeds moet wachten en je verschuilen achter uh, meer onderzoek doen... Ja. Wat je er ook uit moet leren is dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in multidisciplinair onderzoek. Je krijgt de risico's pas goed in kaart als je al die disciplines samen aan dat probleem laat werken. En ja, Bijvoorbeeld ook in het klimaatonderzoek heeft dat heel lang geduurd voordat dat lukte... om al die verschillende vakgebieden goed met elkaar te laten praten. Er want, want, is heel veel voor nodig. Welke vakgebieden heb je dan bijvoorbeeld over? Nou, je hebt gezondheidskundigen nodig. Je hebt uh, mensen nodig die uh, wat begrijpen van die materialen. Je hebt uh, mensen nodig die iets weten over de blootstelling uh, van, aan asbest. Uh, je hebt toxicologen nodig. Uh, en die kijken allemaal de verkeerde kant uh, op? Je hebt uh, de klinici de uh, nodig. En als je al die informatie samen hebt, dan heb je veel sneller het totaalbeeld. Ja. Maar die, die dus bijvoorbeeld ook als je bij nee, bij uh, die, die, die richten zich allemaal op iets anders? Dat komt niet bij elkaar? Die richten zich allemaal op een eigen deelprobleempje. En het totaalbeeld van het risico krijg je niet. Ja, ja, en, en die dus moeten als, dat uh, beter op elkaar afstemmen. Ja. Want als je dat. Als, dat... als alleen de entomologen, alleen de insectendeskundigen naar de honing bij gaan kijken. Ja. en er niet ook toxicologen meekijken. en epidemiologen mee gaan kijken. en allerlei andere uh, vakgebieden. dan duurt het heel lang voordat je door hebt wat er gebeurt dan denk je steeds van het is de, no uh, de nocema-infectie... of het is de varroa-meid, of het is een virus. Maar pas als je van een afstand kijkt en kijkt... wat is er nu veranderd in de omgeving van die bij... Ja. is het, hé, hey, er zijn opeens een heel nieuw type insecticide... en dat werkt anders en dat geeft voordeel aan de natuurlijke vijanden van die uh, ja. bijen. Pas dan kan je dat hele plaatje rondmaken. En hoe zorg je dan voor dat die verschillende disciplines... dat die mensen uit die verschillende disciplines beter gaan samenwerken? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ah, daar, uh, laten we dat nou zeggen. Daar, uh, daar moet je dus uh, zorgen dat je goede uh, instituten hebt waar dat, uh, waar dat kan gebeuren. Dus dat je het onderzoek veel multidisciplinair inricht. Dus dat je daar geld voor vrijmaakt. Waar je onderzoeksprogramma's hebt waar al die disciplines samenkomen. Zodat de mensen elkaar kennen. Ja, en elkaar leren spreken en samen vanuit, elk, vanuit hun eigen vakgebied uh, aan dat probleem bijdragen. En als dat nou gaat gebeuren, je krijgt van die instituten, daar zitten ze allemaal bij elkaar, daar kijken ze vanuit al die verschillende disciplines daarnaar. Ja, we hebben er al een paar. Het IPCC is er een van. De klimaatpanel klimaat, uh, van de Verenigde Naties. Ja, maar daar is ook weer van alles over. Dat gaat ook niet allemaal even goed. Nee. Maar hoe lang duurt het dan voordat die bestrijdingsmiddelen weer van de markt zijn? Die neonicotines. Ja, dat is. Uh, ik heb er een hard hoofd in. Uh, ik denk dat het lang gaat duren voordat we daarvan af zijn, want we weten eigenlijk al sinds 2003 uh, dat het een groot probleem is. Toen is in Frankrijk uh, heeft een onafhankelijk comité van wetenschap is dat vastgesteld. En toen is het ook verboden in de uh, zonnebloem uh, en later in de maistilt uh, in Frankrijk. Uh, maar ja, daarna hebben de belangen van de, van de landbouw en van de uh, uh, agrochemische industrie het toch weer gewonnen. Ja. En uh, is de toelating weer uitgebreid. En hoe slecht is het in dit geval wat er uh, vorige week in de Kamer gebeurd is? Dat ze zeggen van uh, eigenlijk. Ja, dat is rampzalig wat er in de Kamer gebeurd is. De Kamer heeft de uh, oude schoenen weggegooid voordat er nieuwe zijn. Dus met het uh, aannemen van de nieuwe wet Gewasbescherming houden we nu alleen het minimale kader nodig. wat in Europa als gezamenlijk kader is gesteld. En de bedoeling van Europa was om bovenop dat toetsings uh, van nieuwe bestrijdingsmiddelen. Dat elk land voor zijn eigen omstandigheden daar nog wat bovenop mag doen. Ja. Dus in Nederland een... zegt dereguleren is het belangrijkste en we willen geen regels meer. Ja, wacht, even, maar er is een. Er is een algemeen uh, wet in Europa. Uh, daar ja. houden wij ons in Nederland ook aan. Nou, ja, er is een, uh, een nieuwe Europese regelgeving voor hoe je gewasbeschermingsmiddelen of landbouwgif moet toetsen voordat je het op de markt toelaat. Ja, en dat doen we niet. En die nieuwe regelgeving, die heeft dus zeg maar, een soort minimaal, uh, wat je minimaal moet doen, uh, de grootste gemeenschappelijke delen van wat in alle Europese landen hetzelfde is. Bijvoorbeeld als je in Italië gaat kijken... dan heb je vooral te maken met uh, heel droog weer... tijdens het zaaien van dat gekoote uh, mais bijvoorbeeld. Ja. En dan krijg je heel veel stofdrift. Dus dan waait dat stof weg naar de naastliggende koolzaadvelden... Ja. die dan net in bloei staan als je de mais aan het zaaien bent. En dan krijg je enorme bijensterfte. Dat hebben we daar ook gezien. Ja. Dus in Italië is nu verboden. Ja. Dus die hebben vooral te maken met die stofdrift... en moeten daar dus extra regels voor hebben. Dat hebben we in Nederland niet. Ja, met water, in Nederland wij. hebben we water. Andere landen hebben een spijtvrije zone. Die zeggen, bij het water mag je geen uh, middelen gebruiken. Dan moet je een hele buffer houden, zodat het middel niet in het water kan uh, komen. Ja. En in die hele bufferzone mag je geen landbouw bedrijven. Tenminste, niet met gif. Nederland uh, bepaalt geen nieuwe wetten. De, uh, houdt het minimaal? Ja, we hadden goede de... normen voor de waterkwaliteit. Maar die zijn nu overboord gegooid. Ja. Men heeft het probleem nog niet door. Duidelijk advies was dat van Jeroen van der Sluis... docent Nieuwe Risico's aan Universiteit van Utrecht. Nou, Laten we hopen dat we dat nu wel doorkrijgen na zijn betoog. Hij was op 18 februari van dit jaar te gast bij Klaas Drupsteen. U luistert naar de Zomereditie... maar vrijdag is er ook een speciale uitzending... waar ik u graag even op wijs. Namelijk weer een nieuwe Zomernachten vanaf 12 uur. Geen presentator, maar wel één gast... die anderhalf uur lang zijn of haar eigen verhaal vertelt. En vrijdag is dat Jan Luijten... Van Zande, economisch historicus. Hij kreeg dit jaar de eerste Lifetime Achievement Award... van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Dat lijkt een mooie eer, maar het is ook nog eens 1 miljoen euro... aan onderzoeksgeld dat je krijgt. Een hoop geld, 1 miljoen. Nou, wellicht dat hij vrijdag gaat vertellen wat hij daarmee kan gaan doen. Vaak is in zijn werk een centrale vraag... waarom sommige delen van de wereld rijk zijn en andere arm. Nou, dat aanstaande vrijdag om 12 uur hier op Radio 1 in Zomernachten. Na één uur wil ik graag met u praten, want dan wil ik het met u hebben over zelf in de krant staan. Journalisten proberen werkelijk van alles om verhalen boven tafel te krijgen. Dat zien we nu maar weer met dat afluisterschandaal rond News of the World in Engeland. Maar ik ben benieuwd hoe het nou is om eigenlijk aan de andere kant van het verhaal te zitten. Waarmee bent u in de krant terechtgekomen? Met welk verhaal of welke gebeurtenis kwam u in de krant? Met een foto, met een interview? Uh, misschien heeft u uh, de gewoonte om ingezonde brieven te sturen naar kranten. Worden die ook regelmatig geplaatst? Ik wil graag uw reactie. En ik ben ook benieuwd wat voor reacties het oplevert. U kunt uh, bellen naar 0800 1121 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. Dus het mailadres casaluna.ncv.nl. En Twitter kan naar hekje Casaluna. Dus met welk verhaal bent u in de krant terechtgekomen? En was het onverwacht... Had u de rekening mee gehouden? Had u uw mooiste bloes aangetrokken? Of dacht u, uh, wat gebeurt er nu? Nou, Ik hoor uw verhaal graag. Dat zometeen na het nieuws van één uur. Maar daarvoor nemen we een duik in het rijke omroeparchief hier op Radio 1. We gaan namelijk naar het archief van de hoorspelkern. Degene die het aankondigt is Peter Tenel.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 Voorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenuil. Historisch archief band HA 7479. Datum 1 november 1958. Zend gemachtigde VARA. Omschrijving hoep kampioenschappen. Om je heup en dan ga je heel gewoon heen en weer met je achterbillen en dan ga je vanzelf. Komt die hoep op, blijft die, maar dan moet je wel zorgen dat die ja, om je zo. middel blijft. Dit is in korte trekken wat u moet weten om te kunnen hoelahoepen en om op zijn minst gezegd een niet al te miserabel figuur te slaan op de hoepwedstrijden die zonder twijfel binnenkort de bridge drives, klaverjaspartijen, gansenbordspelletjes en wat iets meer zei zullen verdringen. De hoofdstad ...gaat hier vooraan. Vandaag was Amsterdam hoepstad. Geanimeerde feesten op vier punten in de stad... ...toonden welke mogelijkheden er in het hula-hoepelen schuilen. Twee en zelfs drie hoepels waren sommige jongens nog te weinig. Op één been dansend en springend... ...hoepten de deelnemers in de Jordaan over de Westermarkt heen. En nu is het dan zover de eerzame huisvaders en moeders... ...hebben zich overgegeven aan de vreugde van het hoepen, het hula-hoepelen. De huismoeders in de klasse van 15 tot 25 jaar en als we het zo bekijken dan zijn er enkele dames die dan wel aan de verkeerde kant van de 25 zitten maar toch nog best uit de hoepel springen. Er is bijvoorbeeld een dame die er helemaal vooruit uit Castricum is gekomen en die met een gele hoepel ijverig staat te proberen haar mannelijke collega's de baas te blijven. Dat lukt niet want de meneer in het witte overhemd met de butterfly en het al bijna kaal wordende hoofd is op het ogenblik nog de enige in zijn klasse die staat te hoepelen. Met permissie, mevrouw. Ik moet zeggen, u hoept fantastisch. Ik heb het zo even gezien en ik twijfel er niet aan of u komt voor een van de prijzen in aanmerking. Maar, uh, nou zat u in een klasse van 15 tot 25. Uh, u bent dus uh, tussen die twee leeftijden in? Nee, nee ja, dat is niet het geval. Ik ben 35. U hoeft het niet precies te zeggen. Nou, hebt nou, 35, u toch al gedaan. Ja. Dan is het dus een extra bijzondere prestatie. En dan zijn wij toch benieuwd wat u heeft aangezet tot het bedrijven van deze supermoderne sport. Nou, ik zat thuis bij de kachel... En ik had de krant. En ik denk: hé, hey, hoepelen. En ik denk: dat is wat, wat ik voor wil. Alles wat een beetje sport is, nou ja, dat doe ik mee. En om de spieren een beetje soepel te houden, dacht ik: ja, dat is wel wat voor. De Fijne ochtendgymnastiek. Ja. Ook dat natuurlijk, ja. Dan ik heb eerst uh, de telefoon gegrepen. En even eerst een uh, sportzaak in Amsterdam opgebeld. Op zijn hoepel, te Zij krijgen. zeggen: uh, wat zijn de prijzen daarvan? Nou, die kreeg ik dan uh, via de telefoon. Nou, stuur me maar zo'n ding. Een vrij feest waarvan de uitslag volgende week bij de finales op het Amstelveld... doorslaggevend zal zijn voor de titel Hoepkoning van Amsterdam. Volgende week zaterdag overigens, zo vertelde de organisator de heer Pasterkam. Uh, zullen de kampioenen van Amsterdam zullen mogen optreden voor de televisie. Dat wordt, nou, we hopen, het goed sluitstuk van dit uitnemende, tenminste, voor zover ze het nu laat beoordelen van dit... Uitnemende en toch wel boeiende valksfeest. Zeg niet nee, ik, ik, ik, Zeg ik, nee, ik, ik, ik, Als ik, vraag, ga je zeg Zeg dan niet nee, maar ik, ja. ik, ik, nee, ik,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 Zeg niet nee, dit, dit, dit. Zeg niet nee, dit, dit, dit. Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet mee doen, maar zeg ja. Zal je in mijn armen nemen, want ik heb zo het idee. Als ik jou eenmaal gekust heb. Zeg je zeker nooit meer nee. Zeg niet nee nee nee. nee. Zeg niet nee, nee nee nee. Als ik vraag om een zoek zeg dan niet nee niet nee doen, maar zeg ja. Zeg niet nee door The Fourios uit 1959. Koos van der Grind leefde van 1905 tot 1950. Componist van hoofdzakelijk film- en hoorspelmuziek. Zijn manuscripten liggen opgeslagen in de archieven van het Nederlands Muziekinstituut. Vlak na de oorlog, 1945-46, schrijft hij de herkenningsmelodie van de beroemdste hoorspaalserie ooit, Paul Vlaanderen. bellende amsterdam rotterdam bank op de Heuvel in Tilburg naar aanleiding van de roofoverval die daar vanmiddag heeft plaatsgehad. de Amsterdam-Rotterdambank. U spreekt met de NCRV in Hilversum. Ja, meneer. Kunt u mij zeggen uh, wat er zich vanmiddag precies heeft afgespeeld? Ik ga nu even door ze binnen meneer. Als u nog een beetje? Dank u. Hallo. Dag, meneer. U spreekt met de NCRV in Hilversum. Ja, meneer. Kunt u mij vertellen wat er zich vanmiddag eigenlijk precies heeft afgespeeld? Nou, er is in elk geval een bankoverval gepleegd, dat heb u waarschijnlijk al wel gehoord. Ja, zeer ze sumier. En onze hele politie zijn voetsjes. Ja. Maar eh, er zijn er enkele binnengekomen. Maar hoeveel precies, dat weten we niet. Maar ik heb hier wel iemand die het precies weet hoor, hier is recherche genoeg. Hebt u één momentje? Ja, ja, graag, ja, dank u. Hallo? Hallo? Ja, meneer. Ik ga u een van de mensen even geven die erbij zijn geweest is. Ja, Dank u vriendelijk. Hallo? Ja. Ja, er waren ongeveer zes à zeven mensen zijn ongeveer binnen geweest, maar, uh, die ongeveer binnengeweest waren. Die waren gewapend. Die zijn op de baan gesprongen, hebben het personeel in de drang gehouden. Uh, er is één schot gelost. Die valt buiten stonden waarschijnlijk uh, nog uh, één of twee anderen. Dat is natuurlijk niet gezien. En toen hebben ze het hele overval hier toch ongeveer 10 minuten geduurd. En men is meteen uh, met auto's weggereden. En ze hebben met auto's weggereden en ze hebben de grensoverzegde politie. Ja. Dat is de een van de auto's. Ja. Heeft men onder bedreiging het geld moeten afgeven? Uh, nou ja, kijk eens die van als het personeel bedreigd wordt... Die van, en ze lopen naar de kast, die van als graaien ze de boel weg ja. ja. Meneer, mag ik u zeer danken voor deze inlichtingen? Ja. Dag, meneer. Volgens de laatste berichten... ...zijn de rovovervallers met een bedrag van 900.000 gulden... ...met de noorderzon over de zuidelijke grens verdwenen. Een bericht van de wind- en stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart. In alle districten geldt een waarschuwing voor stormachtige wind... ...ruimend van zuidwest naar noordwest, windkracht 8... Goedemorgen, luisteraars. Staat u al klaar? U begint met de linkerarm. We staan in de stand... De linkerarm gaat voorwaarts gestrekt, nu hoog, nu zijwaarts en omlaag. Kort gestrekt bewegingen. Rechterarm voor, hoog, op opzij en laag. Eerst links, twee, drie, drie, vier. Kijkt u naar de arm, drie, vier. Voor, hoog, zee, laag, voor, hoog. Gaat u door. Halt, beide armen, hetzelfde tempo voor hoog, zijwaarts, laag. Ja, naar voren, op, zij, laag. Kijkt u recht voor u, goed strekken armen. 1, 2, 3, 4. Pas op, we gaan vlugger. Doet u mee, voor, hoog, zij, laag. 1, 2, 3, 4. Even springen op beide voeten zonder tussenvering. Ja, hup, één, twee, één, twee, niet te hoog, maar los. Spreiden en sluiten. Spreiden, sluiten, spreiden, sluiten, spreiden, sluiten. Spreiden, sluiten. Spreiden, sluiten. 28.65, roeien, 13 minuut 30. De slagen zijn vrij kort en snel. Dus voor een romantische scène niet geschikt. We horen geen geadem of gekreun van de hardwerkende inspatiënt. Dat mocht ook niet want dat moest een acteur doen. En dat is nog niet makkelijk. We blijven 13,5 minuut in de boot, dus een lange dialoog vond daar plaats. Tussen een steeds zwaarder hijgende roeier en een passagier. Overigens is er maar een minuut of vier opgenomen en dat is geloept. Waar roeien we eigenlijk naartoe? De hoorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenouw.